1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Kosten FIRA nu al half miljard euro. Spanning loopt op in Istanbul. En zorgverzekeraar VGZ waarschuwt voor dure tandarts. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. In de loop van de dag breekt voorzichtig de zon wat vaker door. En het wordt dan 15 tot 17 graden. Morgen is er meer zon, minder wind. En het wordt dan opnieuw een graad of 16. Alle problemen rond de Vira hebben de staat al zeker een half miljard euro gekost. Dat zegt Bert van Wee, vervoerseconoom van de TU Delft. De Vira rijdt al maanden niet meer... en de Belgen besloten gisteren er helemaal mee te stoppen. Meneer van Wee, problemen met de Vira kosten de staat een half miljard euro, zegt u. Hoe komt u bij dat bedrag? Daar kom ik bij door een kostenpost die vaak over het hoofd wordt gezien uit te rekenen. Kijk, die lijn is al opgeleverd in 2009... En die wordt de afgelopen jaren nauwelijks gebruikt, veel minder dan de bedoeling is. En dat betekent dat de staat rente verliest over de jaren. Ze hebben daar geld voor moeten lenen, eh, via staatsleningen. Nou, de rentepercentages voor staatsleningen liggen de laatste jaren zo van tussen de 4 en 2 procent. Laten we zeggen 3 procent. Als die vier jaar later zou zijn aangelegd, bespaar je al snel 900 miljoen euro. En uh, natuurlijk geldt dat die wel gebruikt. Dus daarom ben ik wat voorzichtiger. Dus een half miljard lijkt mij toch wel een ondergrens van zo'n schatting. Gewoon omdat het te lang heeft geduurd voor echt die treinen gingen rijden. Want dat is eigenlijk pas een half jaar geleden dat ze echt begonnen. Precies. Vergelijk het met dat u een nieuwe auto koopt... En u moet daarvoor geld lenen bij de bank en u gebruikt hem de eerste twee jaar niet. Dat is zonde, dan had je die rente van die twee jaar je kunnen besparen. En wel de afschrijving al, ja. Die hoge snelheidsrein dus uh, te vroeg aangelegd. Met de kennis van nu zou je kunnen zeggen of hadden ze het kunnen weten, de beleidsmakers? Nou, toen die beslissing werd genomen was nog niet eens duidelijk hoe dat zou gaan met al die aanbestedingen. Dus we konden niet weten dat er zulke enorme problemen met de Vira zouden zijn. Nu zegt u zelf ook al, hè, er rijden wel treinen over die spoorlijn. Dat is niet genoeg om de aanleg te rechtvaardigen? Nee, dat is zeker niet genoeg om de aanleg te rechtvaardigen. Eigenlijk is het gebruik nu veel minder dan de helft van wat het had moeten zijn. als de Vira normaal in dienst zou zijn. En eh, dat is die nu al, al, al helemaal niet meer. Eh, half miljard nu, dat gaat alleen maar oplopen, dat bedrag. Ja, want stel dat er bijvoorbeeld nog twee jaar bij komt. en we gaan uit van het huidige lagere rentepercentage op staatsleningen van 2%. Dan verliezen we al snel, snel alles bij elkaar zo'n 17% op de aanlegkosten van ruim 7 miljard. En dan kom ik op ongeveer 1 en een kwart miljard. Wat we hadden kunnen besparen door die lijn dan zes jaar later aan te leggen. Nou reken wat voor het huidige gebruik. Maar dan praat je al snel in de orde van grootte van drie kwart miljard of misschien wel een miljard euro wat je verliest. Heeft u misschien ook een oplossing voor dit probleem? in ieder geval om de kosten te verminderen? Dat ze, ze zullen stijgen maar misschien minder dan u nu voorspelt? Ja, dan is het heel belangrijk om zo snel mogelijk die lijn wel te gaan gebruiken. Of met ander materieel, anders dan hoge snelheidslijnen, zodat in ieder geval die enorme kosten van die lijn en die rentelasten nog een beetje worden terugverdiend. Of kijken of we elders misschien materieel vandaan kunnen halen, hoge snelheidsterreinen, om zo snel mogelijk toch die lijn in gebruik te nemen. Bijvoorbeeld wat de Belgische spoorwegen zeggen, de Eurostar bijvoorbeeld laten doorrijden vanuit ja. Brussel. Daar zitten natuurlijk wel juridische haken in de ogen aan. Maar als dat zou kunnen, zou dat natuurlijk maken dat wij die enorme investering van belastinggeld toch nog iets eerder te gelden maken. Dank u wel Bert van Wee, vervoerseconoom van de TU Delft. Turkse premier Erdogan is niet van plan de omstreden bouwplannen bij het Taksimplein in Istanbul stop te zetten. Demonstranten bezetten sinds begin deze week een park bij het Taksimplein. Het park moet wijken voor een winkelcentrum en de demonstranten zeggen dat daarmee een van de laatste stukjes groen in de stad verdwijnt. Gisteren raakten in de stad enkele tientallen mensen gewond toen de politie de betogers met traangas en waterkanonnen probeerde te verdrijven. Op dit moment probeert de politie te voorkomen dat er weer grote protesten worden gehouden in Istanbul... volgens buitenlandredacteur Gusha Ersetin. De laatste berichten zijn dat uh, delen van de stad zijn uh, afgesloten. Nou, de metro rijdt niet. Uh, sommige bussen rijden nog. Maar het schijnt dus dat het heel erg moeilijk is om Taksim te bereiken. Ik heb zojuist gesproken met een uh, journalist die daarbij is. En die zegt ook dat, dat er heel veel mensen zijn uh, die uh, aan de overkant wonen. Dus de Aziatische kant. En die willen zich eigenlijk aansluiten bij het protest. En die zijn gewoon lopend over de beroemde brug zeg ja, maar gaan ja. lopen. Alleen die zijn ergens uh, bij een andere wijk tien minuten verderop gewoon tegengehouden door de politie. Dus eigenlijk gaat het op dit moment gewoon nog door, wat, uh, wat we weten. Reizigers die naar Istanbul gaan kunnen het Taksimplein in de Turkse stad beter mijden, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook op andere plaatsen waar wordt gedemonstreerd kunnen toeristen beter niet komen. Zorgverzekeraar VGZ stuurt 1100 patiënten van twee tandartspraktijken een waarschuwingsbrief. De verzekeraar wijst daarin op de hoge tarieven van de tandartsen. In die brief staat in dat we een onderzoek hebben gedaan naar de tandarts en dat daaruit is gebleken dat er uh, ongewoon hoog is gedeclareerd en dat de tandarts niet met ons een dialoog wil. Daarbij zeggen wij ook en adviseren wij om te kijken naar eventueel een andere tandarts, maar die keuze die is en die ligt volledig bij de klant zelf. We praten over verder met redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink. Rinke, opvallende stap van VGZ. Ja, dat, dat gebeurt niet alle dagen. Um, wat ze hebben gedaan is van alle tandartsen waarmee ze contact hebben... en dat zijn eigenlijk alle 7000 tandartsen in Nederland... hebben ze gewoon gekeken, wat doen die nou in een jaar bij hun patiënten. En er zijn er 55 tandartsen uitgekomen die um, heel veel hogere rekeningen sturen dan gemiddeld. Um, die zijn benaderd voor een gesprek. Een aantal hebben daar uitleg over kunnen geven. En uh, 11 ervan, uh, daarvan wordt uh, ruim een half miljoen teruggevorderd... En en twee, die maken het kennelijk zo bond dat nu deze brief uitgaat. Eh, want de meeste mensen hebben in hun aanvullende pak. Oeh, en toen klapte de, de tandarts een bedrag ja. wat ze mogen uh, gebruiken. En uh, ja, dat is natuurlijk eerder op als die tandarts keer zo duur is als een andere tandarts. Ja, wat er nu uh, deze stap hè, van VGZ Gaan we dat nu vaker zien? Verzekeraars willen dat um, uh, burgers, patiënten hun eigen rekeningen vaker gaan uh, controleren om te, om te checken of de behandelingen die in rekening gebracht worden door een ziekenhuis of een tandarts of een andere dokter um, ook wel daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Maar er zitten enorme haken en ogen aan omdat in Nederland in de ziekenhuis bijvoorbeeld wordt met gemiddelde behandelingen gewerkt. Je breekt je been en gemiddeld worden dan drie röntgenfoto's gemaakt voordat het been hersteld is. Um, soms is het er maar één, soms zijn het er vijf. En in alle gevallen worden er drie vergoed. Dus sommige mensen zullen op hun rekening dan zien staan, als ze die al begrijpen, want dat is heel ingewikkeld, dat er drie foto's zijn gemaakt terwijl er maar één is gemaakt. En zullen dan hun verzekeraar bellen van ja, maar er klopt niks van, ik heb er maar één gehad. Terwijl daar toch allemaal volgens de regels is. En zo zijn er eh, oorsmeergate, waarbij het schoonmaken van een oor... in een ziekenhuis in, in Brabant meer dan duizend euro kostte. Dat ziekenhuis is aan de schandpaal genageld. Dat ze dat daarvoor durfden te vragen. Dat was geheel volgens de regels. Het was niet zo dat zij eh, de boel eh, beduvelden. Nee, het systeem zette een belachelijk hoge prijs voor zo'n behandeling. Er was geen andere code om op te declareren. Dus het is heel ingewikkeld voor burgers... om dat te kunnen controleren wat wel of niet klopt. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Partijleider Buma heeft zojuist op het CDA-congres aangegeven... waar hij met zijn partij naartoe wil. Buma presenteerde zeven christendemocratische principes. Die vormen de nieuwe politieke lijn van het CDA. Margreet Boer is bij het congres in Den Bosch. Margreet, wat staat Buma voor ogen? Nou ja, het CDA heeft zich het afgelopen half jaar heel kritisch uitgelaten hè, richting het kabinet. De fractie uh, deed niet mee met het woonakkoord, zegt het vertrouwen op in staatssecretaris Wekers en Teven. En vandaag wil hij dus echt laten zien, we zijn meer dan een partij die alleen nee zegt. Hij wil dus een visie voor de lange termijn neerleggen, zei hij zojuist. En, en dan draait het om vertrouwen. Want volgens Buma is het vertrouwen in de politiek uh, zoek. Kiezers vinden alles één pot nat. Of een partij nou links of rechts is, het maakt allemaal niks uit. Nou, dat chronisch gebrek aan vertrouwen, zoals Buma dat dan noemt... dat alles kapot maakt, de samenleving, de economie, uh, de democratie... daar moet een eind aan komen. Hij stak ook wel de hand in eigen boezem... want het CDA heeft natuurlijk in veel kabinetten gezeten. Maar Buma wil daar dus een eigen verhaal tegenover stellen... in de hoop natuurlijk dat de kiezers ook weer vertrouwen krijgen in het CDA. En zal als zo'n verhaal ook een, een soort handvat of een richtlijn heeft... en daarom komt hij dus met die zeven principes... Ja, hij noemt het dus zeven gedachten of principes. En de belangrijkste of de kern eigenlijk is, uh, als het, uh, het, wat het CDA betreft... Het gaat, niet om de saam, het gaat om de samenleving en niet om de overheid. Dat is een beetje de kern. De samenleving, niet de overheid. Want Buma vindt dus dat er veel te veel op de overheid geleund wordt. Dat er veel meer verwacht moet worden van initiatieven van onderop, hè, vanuit die samenleving. En dan zegt hij ook, ja, iedereen heeft een taak in die samenleving. Ook als je werkloos bent, heb je een taak. Uh, dan kun je aan vrijwilligerswerk doen. Uh, verder Hekelde hij de lastenverhogingen van dit kabinet, uh, nivelleringen, uh, daar houdt hij ook niet van. Uh, hij hield een pleidooi voor de midden- en kleinbedrijven. Uh, hij hekelde ook het graaien en profiteren van uh, allerlei uh, uitkeringen en dat soort dingen. En hij... Proberen dus echt aan te geven het CDA staat voor een andere samenleving. En hij hoopt dus ook dat met dit verhaal uh, ja, hij een, een, een fundament kan leggen, ook voor het CDA, om, om weer nieuwe kiezers te trekken. En de, de CDA's hebben daar ook wel behoefte aan, want volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en die mensen die hier dus ook in de zaal zitten, die moeten gaan werken voor dat CDA uh, die campagne moet vorm gaan krijgen. En ze hebben hier dus een soort handvat gekregen, ook de komende maanden, om te zeggen dit is het nieuwe CDA, dit zijn onze gedachten en vanuit hieruit willen wij werken. En zo hopen ze dus ook dat het CDA weer kiezers gaat krijgen. Dankjewel Margreet Boer. Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid is in Maastricht. Hij is er om te praten over de toenemende drugsoverlast. Op dit moment geeft hij een persconferentie... samen met burgemeester Hoes van Maastricht. Joris van der Kerkhof, wat is het belangrijkste nieuws? Nou... Uh... De minister zegt op dit moment dat hij heel erg tevreden is... over hoe de gemeentes hier in Limburg omgaan met de problemen. Hij is in een zin verwikkeld die uiteindelijk tot iets moet komen... wat we over een paar uur dan wel op Radio 1 zullen horen. Aan, hem, aan zijn verhaal voorafgaand ging het verhaal van burgemeester Hoes... die aangaf dat drie gemeentes hier, Heerlen, Mond en Venlo... verdeeld ook over de drie grote partijen, Partij van de Arbeid, CDA en VVD... de burgemeesters daarvan in ieder geval dat zij een proef willen met, met, met teelt. Andere gemeenten hebben daar al eerder van aangegeven dat zij dat willen. Burgemeester Hoes gaf ook aan dat deze stad en deze regio... de meest criminele regio is in verhouding tot het aantal agenten wat er zijn. Er zijn dus minder agenten dan in de rest van het land... maar het is wel gemiddeld genomen crimineler... En hij gaf nog iets aan over, over criminaliteit gesproken, over coffeeshops. Coffeeshops die alweer aan buitenlanders uh, verkopen, wat niet mag uh, op dit moment. Uh, die coffeeshops hebben aangegeven dat ze daarmee stoppen. Dat wil zeggen, ze hebben voor een belangrijk deel hun deuren gesloten. Eentje is verplicht gesloten door de gemeente en anderen hebben dat uh, vrijwillig gedaan. In afwachting van hoe het dan de komende maanden uh, verder zal gaan met het beleid. Door de minister aangegeven en door de burgemeesters hier uitgevoerd. Misschien wel hetzelfde als de minister... Gezegd. Of misschien zijn ze allemaal wel een beetje ongehoorzaam dat ze hun eigen beleid uh, uitkiezen. Die persconferentie, die prachtige hoge halzaal van het uh, gemeentehuis in Maastricht, die gaat nu nog uh, verder. Dan klinkt het iets minder hol daarbinnen. Dankjewel, Joris van der Kerkhof. Sport. De Amerikaanse firma Belkin wordt de nieuwe hoofdsponsor van de Blanco wielerploeg, zo meldt de Telegraaf. Vanaf de komende Tour de France zal Belkin op de shirts van de Nederlandse formatie staan. Het Amerikaanse bedrijf tekent een contract voor 2,5 jaar en daarmee zou de toekomst van de voormalige Rabo-ploeg gered zijn. De Blanco-ploeg wil niet reageren op het verhaal in de Telegraaf. woordvoerder zei dat de ploeg geen uitspraken doet over onderhandelingen met mogelijke sponsors. Op Roland Garros wordt weer volop getennist in de derde ronde. Mark Brasser, heeft Victoria Azarenka het nog steeds zo zwaar? Ja, die heeft het nog steeds behoorlijk lastig met Alize Cornet, een Franse speelster, goede gravel speelster. Maar ik moet zeggen dat ik niet echt onder indruk ben van Victoria Azarenka, die wel heel veel kansen nodig heeft om de punten binnen te halen. Eerste set 6-4 voor Alize Cornet, tweede set 6-3 voor Azarenka. We zitten aan het begin van de derde set, het is 1-1. Twee uur gespeeld, inmiddels al veel lange rallies. Nee, Azarenka kwam hier nooit verder dan de kwartfinale. En het niveau zal nog wel behoorlijk omhoog moeten willen dat haar dit jaar wel gaan lukken. Dankjewel, Mark Brasser. AMB Verkeersinformatie. Veel plekken wordt er aan de weg gewerkt en dat is te merken. In ja, en daardoor staan er weer auto's stil, zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Eindhoven en Hoefelaken 4 kilometer, A7 Zaandam richting Hoorn tussen Afritzaanddijk en Purmerend, A9 Alkmaar richting Amsterdam tussen Badhoevedorp en Amsterdam 3 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. Daar staat 5 kilometer file tussen Harmelen en Nieuwebrug door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan is er ook nog vandaag in het Goffertpark in Nijmegen... het uh, Fortarock Hard Rock Festival. En daarom loopt het helemaal vast op de A73 richting Nijmegen. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Wiegen, drie kilometer lang. En op de A326 Bankhoef richting Nijmegen, vier kilometer voor Nijmegen. Ook op de A73 richting Maasbracht. Tussen Tiglia en Bezel staat 8 kilometer file werkzaamheden... En nog een melding van het spoor, want door een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Goes en Vlissingen. De vertraging daar bedraagt meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten. Kosten Vira nu al half miljard euro. Spanning loopt op in Istanbul. En zorgverzekeraar VGZ waarschuwt voor dure tandarts. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1... over het Nederlands bedrijfsleven en over ondernemen. Want dat is zo'n leuk vak. Elke zaterdagmiddag praat ik met twee gasten... en kijken we terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. Aan tafel vandaag. econoom Matthijs Bouwman, beurscommentator van RTL Z. En Peter Bernowski, bestuursvoorzitter van Maritiem Dienstverlener... of ja, natte aannemer Boskalis. Natte aannemer komt beter aan, geloof ik. Dat doet hij zelf. Altijd, maritiem Dienstverlener dat dat completer is... Ja, maar het, is niet, het klinkt niet zo sexy natuurlijk, toch? Nee, maar we, zei, we waren in de bagger zeker een natte aannemer. Yeah. Uh, of dat sexy is, dat laat ik in het midden. Uh, maar we, natuurlijk met de toevoeging van uh, Smit en Dokwijs zijn we echt verbreed. Yeah. Uh, dus niet alleen maar aannemerij, maar ook maritieme dienstverlening. En, en dat komt onder meer niet door, econom, uh, door autonome groei... maar door uh, overname sinds 2006 met de bestuursvoorzitter. Eigenlijk een, een beurslieveling geworden. Uh, helemaal in de picture gespeeld. Uh, Peter Bedolski doet het heel goed. Het salaris gaat lekker omhoog. Uh, vanaf 97 lid van de Raad van Stuur drie jaar geleden gefuseerd, zei u net al met Smit... en net Dockwise uit Breda overgenomen. Die overname drift, blijft dat zomaar gaan? Of gaan we nou eens economisch of, of autonoom groeien? Nou, drift, dat klinkt naar onderbuik. En er, <laughs> ja, er ja, zit echt een, een rationale achter. Ja. Uh, maar we hebben inderdaad in 2006 het roer in, in die zin omgegooid... dat we gezegd hebben van... Uh, wij waren een 25% marktleider in de, in de bagger... Ja. Uh, vooruitkijkend zagen we stagnatie in die markt. We uh, hadden wel de mogelijkheden, zeker ook in, uh, in financiële zin... om verder door te groeien. We hebben toen een, een nieuw businessplan uh, geschreven. Gezegd van, uh, we willen ons uh, wel blijven richten op het maritieme. Mm -hmm. We willen ons blijven richten op, op havens en, en offshore. Maar we willen het dienstenpakket gaan uitbreiden. En dan ja. kan je zeggen, van, nou ga, ga bootje voor bootje dat uh, doen. Maar dat is een heel lang traject. Mm -hmm. Ook om goed gekwalificeerde mensen binnen te krijgen. We hebben toen gezegd, we willen dat in grotere stappen doen... Uh, wel verantwoord, maar dan uh, inderdaad, middels acquisities. En uh, zoals u zei uh, eerst Smit. Ja. Dat was voor ons eigenlijk de grootste stap. Uh, en daar moest denk ik de markt het meest aan, uh, aan wennen. Want we waren niet meer, niet meer langer een, een monobaggerbedrijf. Maar uh, maakte toch een grote verbredingsstap. En daar is uh, begin dit jaar is daar dokwijs aan toegevoegd. Ja. Dat werd door de markt makkelijker herkend. Hm. Ja, en daarmee zijn we inderdaad uh, fors gegroeid. Met een, een flink bredere profiel. En het aardige is dat we in die offshore energy, waar we nu echt een grote speler zijn geworden. Ja, nog altijd maar een marktaandeel hebben van 1 à 2 procent. Ja, dus het dus, het dus er is een heel, heel mooi perspectief halen. op groei. Abs ja. Absoluut. We gaan naar Matthijs Bouwman. Eh, wel eens het positieve uh, gezicht genoemd uh, van deze crisis. Oh, ik hoor het ook als tegendeel hoor. Nou, nee, is dat zo? Ja, nee. Ik krijg, ik krijg ongeveer niks te horen dat ik een aanzijnpisser ben dan dat ik te optimistisch ben. Dus dan... ergens misschien zit ik wel eigenlijk niet goed. <laughs> dat ja. meen ik. Je ja. nee, hebt zelfs niet het idee dat je wat optimistischer bent dan, dan de rest van de wereld? Nou, ik kijk er soms vrolijker bij ja. dan de rest van de wereld. Dat is het enige. Maar de, de, de staat van de economie um, is, is slecht en mm -hmm. de crisis is diep. En het gaat dan wel even duren, als je het optimisme wil. Maar even over het optimisme. Als wij we, als we, als we simpele dan ook nou kijken naar uh, hoe, hoe goed of slecht het gaat... Ja. waar moet je dan kijken? Moet je de AIX in de gaten houden? Wat zijn de indicatoren? Ik nou, AIX weer er heel weinig, weinig over. Ja. Dat zegt wel iets over het vertrouwen van beleggers in een omwenteling. Dus... Mm -hmm. Soms hebben ze het goed dat het ook echt beter gaat en wat AIX stijgt. Maar de helft van de keren stijgt die terwijl het niet beter blijkt te gaan. Consumentenvertrouwen zegt ook heel weinig. Want ja, de consument weet het eigenlijk ook niet. Het is ook een soort echo-put van het nieuws. Als wij zeggen het gaat slecht, dan een maand later is het consumentenvertrouwen laag. Nee, ik denk dat je naar hardere gegevens moet kijken. Het gaat goed met de economie, want onze bedrijven zijn sterk. Ja, dat, is, dat is een goede basis. Uh -huh. Maar het gaat niet goed met de economische groei. Met wat erbij komt. Omdat met name onze huizen zo in prijs zijn gedaald en ja. mensen zich een hoedje zijn geschrokken... van het verlies aan vermogen, in huisvermogen. Precies, onderwater is een Ja, dus, dus dat, dat start... zijn de twee ja. dingen eigenlijk. Ja, er komen nu langzaam lichtpuntjes. Hè. De Verenigd Eigen Huis heeft gezegd, dat klopt ja. niet... maar er zijn andere krachten die zeggen... het gaat misschien wel wat beter, ja. we zullen zien. Daar gaan we het straks over hebben. Vandaag in de krant wordt er weer genoemd... de enige economie die op een lichte vorm van pragmatisme was te betrappen... was Matthijs Bouman. Ja. Reizende ster in het slechte gezelschap van media-economen. Een stuk in de Volkskrant uh, waar uh, uh, economen in worden gequote. Ja, aangepakt zou je beter kunnen Ja, zeggen, ja aangepakt. Ja, aangepakt ja. Ja. Je ja. komt goed weg volgens mij. Ja, ik weet niet waar ik, waar ik dat aan te danken heb. Want in, de, in de, <laughs> de eerste versie van het verhaal kwam ik, uh, ik er een stuk dommer uh, uit. Mm -hmm. Het was een verhaal uh, van Jesse Frederiks volgens mij. Ja. Jonge, jonge journalist ja. die uh, zelf wel ook een duidelijke mening heeft over dat economen daarnaast zitten. Dat we juist nu keihard de economie moeten stimuleren. Mm -hmm. En die is toen even gaan kijken wat economen in het verleden hebben gezegd. Ja. Echt vooral de economen waar hij het niet mee eens is. Mm -hmm. hè, zoals Zweden van Wijnbergen, uh, Sylvester Eifinger, dat soort professoren. En ja, nederig ik ook daartussen. Ja. Uh, dat stuk was een vrij radicaal. Ik, het was een stuk van ze hebben het allemaal mis. Want ze hebben ooit een verkeerde voorspelling gedaan. Daar hebben we op mogen reageren. En toen viel het stuk de afgelopen twee maanden eigenlijk tussen wal en schip. Ja. Want was het eigenlijk min of meer op de kracht. Het vlees nog vis geworden. En nu eigenlijk. is het verhaal geworden, zo komt een stuk tot stand... Ja. Waarvan, uh, ja, waar eigenlijk <laughs> weinig van overblijft. Dus ik, ik vond het zelfmatig, maar het ja. is altijd uh, leuk om genoemd te worden. <laughs> altijd een andere stukje, daar word je niet expliciet genoemd... maar wel tussen de regels door. Willem van der Schoot, oude directeur van ABN AMRO... die bedoogde deze week in het Financieel Dagblad... dat economische wetenschappers onvoldoende antwoord geven... op de uh, vragen uh, over, de aanpak, over de aanpak van de crisis. Ja. Hoe pakken we die aan? Ja. Eens of oneens? Ja, eens. Nou ja, je zou het liefst willen dat er een soort een, eensluidend antwoord ja. werd gegeven. Maar daar kunnen we heel eerlijk over zijn: dat hebben wij niet. Ten eerste omdat we de aard van de crisis niet helemaal begrijpen. Hey, is het nou een bankencrisis? Is het nou een vertrouwenscrisis? Is het nou of is het alles tegelijk? De combinatie van. Ja. ja, komt het door de ja. onderbesteden door de bezuiniging van de overheid of komt het omdat, omdat Zuid-Europa plotsing bijna geen munt meer had dat ja. we nu in de problemen zitten. Dus dat weten we niet. En de, de vorige keer dat we zo'n crisis hadden in de jaren 30 heeft het ook ongeveer 50 jaar aan economisch studie... Super Voordat jaar, we wisten wat het was achteraf. Ja, en ja. nog steeds niet het helemaal. Ja, het Toen is was. heel moeilijk. Toen was. Ja. Dus, dus aan de, ja. de ene kant begrijpen we de crisis niet zo goed, aan de andere kant kunnen we wel wat roepen over waar de oplossingen zouden kunnen liggen. En als je onderzoek doet naar de consensus onder economen, Tegenwoordig wordt gedaan door een groep economen in, in Tilburg, geloof ik. Die onderzoekt elke maand zo de consensus. Dan blijkt er best wel veel consensus te zijn. Ja. Alleen de, de, de belangrijkste vragen van wat moeten we morgen doen moeten we meer geld uitgeven of minder, daar is wel heel daar veel... Daar is verdeeldheid uh, ook veel veel precies, in de... en dat geeft... Maar, in het ik trouwens. denk dat economie, uh, je noemt het een wetenschap... Nou, daar kan, je, daar kan je op zich nog wel vraagtekens bij zetten... maar het, het is in ieder geval laat ik zeggen, een, een richting die zich vooral bezighoudt met het verleden. Het komt vaak in de buurt van archeologie, zoals de depressie. Ja. Ja. En we zijn heel lang bezig om te verklaren wat er vroeger is gebeurd... maar de, laat ik zeggen, de voorspellende kwaliteiten van modellen, zeker in nieuwe omgevingen... die zijn per definitie ja. beperkt. Nee, precies. Maar nee, het, is, het is een sociale wetenschap, dus we hebben helaas geen... Uh, Onderwerp dat stil zit. Nee, ik nee, uh, denk nee, bij ja. schilderen. Het beweegt steeds, het is elke keer anders, de kwaliteit verandert. De Weet, we weten dat scenario denken toch iets is wat in het bedrijfsleven thuis hoort. Ja. Dat zou bij economen ook wel eens goed zijn om voor te denken met elkaar. Nou, wellicht dat ja. de consensus nog eens leidt tot het, uh, tot het vooruitdenken. We praten zo verder. Nog heel even naar iets anders. Dit gehoord hebbende, er is een crisis, we weten niet wat het is, meneer Bedoski, maar uh, u doet het hartstikke goed tegen de, tegen de, de, de stroom in uh, aan het uh, varen. Hoe komt dat dan? Ja. Nou, dat is mooi met varen. Dat kan je met de stroom mee en tegen de stroom in. Ja. Wind mee, wind tegen. Het, ja. is, het is allemaal mogelijk. Maar ik denk voor ons natuurlijk een van de belangrijkste uh, factoren is dat... Er wordt wel over de crisis in de economie gesproken. Mm -hmm. en, en dan is natuurlijk Nederland het dichtstbij en vertaal je het heel snel naar het Nederlands en, ve en veel van wat net gezegd werd uh, heeft denk ik ook betrekking op Nederland. Het mooie is natuurlijk, wij werken in 75 landen over de hele wereld. Uh, dat beeld is niet overal hetzelfde. Mm. En daar zijn natuurlijk landen die volop in ontwikkeling zijn, die heel hard groeien... Uh, en waar het nog aan basisinfrastructuur ontbreekt. Ja. Nou ja, dat is waar wij natuurlijk graag op het toneel verschijnen. Ja. Uh, en het mooie van, uh, van ons bedrijf is... wij hebben bootjes en mensen, uh, 1100 bootjes in totaliteit... maar die vloot die kan je de hele wereld over uh, sturen. Dus wij volgen het werk, zeg ja. maar. Ja, is, ziet, daar ben je. Ja. Je ziet in de geschiedenis van ons bedrijf ook... Ja. dat laat ik zeggen, het epicentrum van de activiteiten over de hele wereld verschuift. Ja. En op dit moment dus inderdaad meer buiten Europa zit dan binnen nou ja, Europa. ja, ik denk als we terugkijken op deze tijd... Hè, over. Over 40, 50 jaar, en je moet een economische beschrijving geven van de afgelopen 20 jaar. Dan staan daar acht hoofdstukken in over de opkomende economieën. Over de welvaart die over de wereld. Hè, de, de geweldige wonder van de, van de welvaartsverspreiding uh -huh. over de wereld. Armoede wat, die langzaam, wat langzaam aan het verdwijnen is in grote delen van de wereld. En dan op het eind één hoofdstuk, maar Europa en Amerika, maar vooral Europa verspeelde zijn voorsprong doordat ze de banken hadden, hadden verkloot. Dat, ja. Maar dat is eigenlijk een detail in het, in het grote ja, plaatje. Je hoeft niet eens een hoofdstuk en en de in twee reels. Dus, ja. ja. Nou ja, en, en geen politieke eenheid had die er iets nou, aan kon doen. Heren, ja. voordat we de hele analyse, de crisis analyseren... we gaan eerst eventjes terugkijken op het economisch nieuws van deze week. Van de afgelopen week. Daar komen dit soort aspecten allemaal voorbij. Wow. Hm? Weekoverzicht. Weekoverzicht. Europa draait de duimschroeven aan. Nederland moet 6 miljard euro extra gaan bezuinigen... om het begrotingstekort niet boven de 3 uit te laten komen. Sterker nog, de norm is ineens 2,8 voor ons. Minister Dijsselboom van Financiën is verrast. Ik, ik hoor die 2,8 voor het eerst. Um, we zullen dat zien. Dat is blijkbaar een extra veiligheidsmarge... Uh, die hij ook aan andere landen vraagt. Maar uh, de afspraken in Europa zijn min 3.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 Je hoeft geen uh, whisky te zijn om te begrijpen dat uh, met de verdere verslechtering van de economie uh, de problemen eerder groter zijn geworden de afgelopen maanden dan kleiner. En de vereniging Eigen Huis dan, die ziet een opleving in de woningmarkt. Volgens woord voor de hans rapport is er eindelijk een dieptepunt bereikt. Nu zie je een herstel. Mensen hebben meer zin in, uh, meer vertrouwen in. Uh, het, is een, uh, het is een moment om, uh, om in te stappen. Je ja. krijgt nu gewoon meer huis voor hetzelfde geld dan een aantal jaar geleden. Dus het, ik, ik word er enthousiast van. Bezitters van oude huizen die krijgen waarschijnlijk te maken... met hogere energierekeningen. Tenminste, als het voorlopige energieakkoord wordt goedgekeurd... liesbeth van Tongeren van GroenLinks vindt... dat het bedrijfsleven daar ook wel wat meer aan kan betalen. Zeker omdat de zware industrie voor hun uh, stroom toch al ongelooflijk veel minder belasting betaalt dan een gewone consument. Hè? Gewoon thuis betaal je 22, 25 kilowatt, uh, cent voor een kilowattuur. En ben jij uh, het kantoor van de Shell, dan betaal je 0,01 cent. En de toenemende internetverkoop blijft slachtoffers maken. Vorige week ging Free recordshops zoals u weet, op de fles. Deze week waren busbedrijf De Jong Tours en toerkoperijsbureau De Jong aan de Beurt hun woordvoerder. Daardoor verdwijnt een gedeelte van je vaste klantenbasis uit je winkel en naar het internet. Daardoor eh, moet je dan ook je kostenpatroon aanpassen. Maar dat gaat dan langzamer dan dat die, uh, uh, die omzet zich aanpast. En de reisorganisatie was een familiebedrijf. En het onderzoek blijkt deze week dat meer familiebedrijven het zwaar hebben. Onderzoeker Mark Buitenhuis van Van Landschot Bankiers. We zien nog steeds wel dat het merendeel van de familiebedrijven ja, positief is over de eigen toekomst. Uh, maar als we kijken naar de zorgpunten, dan uh, is men kritischer over omzetontwikkeling, prijsontwikkeling en werkgelegenheid. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten waar de ondernemers aangeven voor de komende periode zich meer zorgen te maken. Nou, als u dan uh, daar maar mee wil kappen met het familiebedrijf, dan kunt u altijd nog ZZP'er worden. TNO CBS die onderzocht waarom mensen ZZP'er willen worden in hun zelfstandigen enquête arbeid. Pieter Heijvermuurgen. Nou, die flexibiliteit, dat is wel het belangrijkste samen met de uitdaging. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... dat ze altijd al als zelfstandige wilden werken. Maar ook wel mensen die zeggen van... nou, ik ben het wel zat eigenlijk voor een baas te werken. Ik wil gewoon uh, zelf alles kunnen doen. Gloomy, gloomy, gloomy. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Dit bijvoorbeeld, in tijden van de crisis... is iedereen op zoek naar de beste deal. En dat betekent dat u steeds meer kunt afdingen. Marketingdeskundige Charles Borremans met een paar tips. Je moet in ieder geval, als je in een winkel bent... en je wilt korting hebben, moet je het woord korting niet laten vallen... Dat is één. Twee. Je moet je goed voorbereiden. Weet dus wat de prijzen van de concurrenten ook zijn. En zorg dat je er, dat is heel belangrijk, niet te verzorgd uitziet. Want als je daar in een mooi pak aan komt zitten en denkt oh, die meneer heeft dat geld te besteden. Nou, niet meteen als een zwerven, maar een beetje gewoon normaal. Weekoverzicht, weekoverzicht. Lekker met je oude klof, dus uh, een nieuwe ode gaan komen. Dat helpt altijd, dat weten we. We uh, uh, zitten hier aan tafel met Matthijs Bouwman, beurscommentator van RTLZ. En Peter Bedolski, bestuursvoorzitter van Maritiem Dienstverlener. Bos Kalis. Heren, even over die extra bezuinigingen. 6 miljard extra. 2,8% 2014 moet het begrotingstekort zijn. Wat vindt u daarvan? Nou ja. Wat Ik denk de eerste vraag is of het nou echt bezuinigingen zullen worden. Want we horen natuurlijk voortdurend over bezuinigen spreken. Mm -hmm. Maar het, het, het, het gros is nog lastenverzwaring geweest. Ja. Dus als 6 miljard uh, weer in nieuwe lastenverzwaring wordt vertaald... dan lijkt me dat uh, dramatisch. Uh, anderzijds, als ik kijk uh, hoe we sinds 2008... Hè, want toen is het natuurlijk begonnen... Hoe Nederland geacteerd heeft op daadwerkelijke bezuinigingen, besparingen waar mogelijk. Eerst hebben we natuurlijk gemakzuchtig gezegd: van Nederland kent automatische stabilisatoren. Dat was natuurlijk het mooiste excuus om helemaal niks ja. te doen. Ja. Op een gegeven moment waren we een beetje door de stabilisatoren heen. en zaten we toch echt op de grond. en was het duidelijk dat er iets moest gaan gebeuren. Nou, dat heeft lang geduurd. En het merendeel is dan toch vertaald in lastenverzwaring. En ik ben niet erg onder de indruk in hoeverre er nu schoon schip gemaakt is. Mm -hmm. Ik denk, even los of dat 5, 6 of 10 miljard is, maar ik denk wel dat het tijd is dat we nu schoon schip maken op een aantal fundamentele zaken. De broekriem ook echt aanhalen. En waar zouden we toe doen? Wat zijn de fundamentele zaken? Wat moet je dan aanpakken? Ja. Als je natuurlijk naar, naar de totale Nederlandse economie kijkt... en Matthijs heeft daar veel beter zicht op dan, uh, dan ik. Ik ben maar een simpele baggeraar. Maar je, je ziet natuurlijk wel het systeem... van het ongelooflijke hoeveelheid rondpompen van geld. Uh, waarbij we het uh, via de belasting innen... En met tal van toeslagen weer uitkeren. Of dat 80% van de Nederlandse bevolking... een of andere vorm van toeslag kent. Ja. Nou, Dat kent administratieve kosten. En we zijn er inmiddels ook achter dat het fraudegevoelig is. Dat het onnauwkeurig is. Dus wordt er weer natuurlijk geschreeuwd om toezicht, controle en, ja. en what have you. Nou, voor je het weet ben je straks 25% ja. Ja. van het rondpompen kwijt... aan administratie en toezicht. En, richt, ja. en ga je je afvragen, maar wat is daar de werkelijke effectiviteit nou van? Ja. Dus ik denk dat we met een aantal fundamentele weeffouten in het systeem zitten... Veel daarvan begin van deze eeuw geïntroduceerd. In tijden van hoogtijd. Ja. Kon niet op en dat moest allemaal maar kunnen. Maar we hebben natuurlijk verzuimd om wat dat betreft in te grijpen. Ik heb vele reorganisaties meegemaakt in mijn carrière. Mijn ervaring is doe het in één keer goed, doe het diep. Dat doet even pijn. Het biedt ook perspectief. We gaan nu diep. Uh, naar het diepste dal, maar van daaruit ga je door. Nou, wat wij nog steeds niet gedaan hebben, is echt uh, door. Hart diepte. Ja, klopt dat? Uh, ja, dat is mijn idee hoor. Het ja. is natuurlijk een, een element wat je in bedrijven niet hebt, maar in een hele economie wel. Is dat als je bezuinigt, dat je daarmee ook je inkomsten vermindert? Ja. Uh, omdat nou eenmaal met z'n allen dat geld moeten verdienen en de belasting over betalen. Dus op korte termijn weer extra bezuinigen. Ja, in een recessie, daar is geen, eigenlijk geen econoom blij mee. Uh, het, uh, aan de andere kant, we hebben in 2009, uh, zoals je ook al zegt... hebben we uh, enthousiast gestimuleerd onder Wouter Bos. Uh, niet alleen maar de, de, de automatische stabilisatoren... maar ook nog eens extra lastenverlichtingen gegeven. Ja. ja, dat is toch ook wel faliekant mislukt. En sindsdien zitten we boven die 3%. En die 3%, om het maar weer eens een cliché te pakken... heeft Brussel niet verzonnen. Hè? Die uh, moeten ze van, van ons hanteren. Ja. Ik vind het ook mooi dat nu in de kranten overal staat... Uh, uh, wat had de Volkskrant ook weer? Uh, Reen geeft Nederland geen... Geen tijd. Nee. Zoiets. Ja, wel. Een jaar namelijk. Eigenlijk al twee jaar. Uh -huh. Eigenlijk hadden we in 2012 hadden we al hadden we het hypotheek opgezet. In 2013 ja. hebben we uitstel gekregen. Ja. Nu krijgen wij niet automatisch, wat vreemd op de Fransen wel, krijgen... nog een jaar uitstel. Um, waar ligt is dat? Waar ligt dat aan? Is dat te verklaren? Ja, dat is wel machtig. Ik denk van hoe ja. kan dat nou? Ja, dat is, dat is, uh, Zo'n eurocommissaris uh, Olly Reen heeft natuurlijk niet veel meer macht dan wat hij uh, van de Europese politiek krijgt. Ja. En het is nou eenmaal makkelijker om tegen kleintjes te schoppen dan ja. tegen de grote. Ja. Als je van tevoren weet, zoals Frankrijk, dat ze zich er toch niet aan gaan houden... dan kost het jouw gezag op het moment dat je... Iets oplegt waar ze zich niet aan houden. Dus ja. dat, is, dat is natuurlijk typisch de, de, de fout van Europa. Maar ja, hoewel niet... wij daarbij dan ook toch wel eens een keer de middelvinger zou kunnen laten zien. Het maar nou, maar dat, dat het grap is natuurlijk dat we dat ook gaan doen. Maar ja, na jarenlang het wijsvingertje ja. te hebben laten ja, ja, zien, precies, is het lastig. weinig recht voor ja. spreken. Ik denk overigens hè, dat er ook een ander element meespeelt. Is dat als je, als je de analyse van de Europese uh, Commissie ziet, dan is die eigenlijk best wel tevreden ja. over hoe wij ja. het doen in ja. zijn totaliteit. Er is één ja. grote uitbijter en dat is de overheid. Ja. Dus de overheid ook, ja, heeft de precies. boel met name. Nee, wij staan orde. nummer één op alle lijstjes. Ja, een beetje. Ja, en wat wij fout doen, wat en we, wat we goed doen, is dat we hervormen: hè? de arbeidsmarkt, langer werken, ook de zorgkosten hervormen. Alleen met zo'n dramatisch laag tempo, ook door de sociale akkoord natuurlijk, is dat allemaal weer uitgesteld. Hm. Uh, dat het ook weinig oplevert op korte termijn. Ja. Dus als we in 2014 hoeven we niet per se uh, lasten te verzwaren... hoeven we ook niet zomaar ambtenaren te gaan ontslaan... maar als we nou eens beginnen met allemaal drie maanden langer werken. Ja. Hè, de, wat we toch al van plan zijn te doen, wat sneller te gaan doen. Of eventjes allemaal afstand doen van het eerste deeltje... van onze hypotheekrenteaftrek. In een schokje. En dan zijn we begonnen met die langdurige hervorming. Maar in plaats van langzaam beginnen, beginnen gaan we. Even naar... schoksgewijs. Ja, Amerikanen hebben dat ook gedaan. Dat heeft best geholpen, hè? schoksgewijs. Ja, maar, maar weet je, je wat je dan die nodig hebt. pijn door en dan ben je dan vanaf. Dan heb je iemand nodig die dat besluit. Ja, maar ja dat, je je wilt, je dat, je dat kunnen we nee. in Nederland. Hè? Ja, maar nee, we komen, bij komen ons, weer ons, ja. terug bij die middelvinger. Ja. Moeten we niet veel meer het middelvingertje gaan opsteken ja, maar dat, kijk, Nederland is, naar de politiek? Ja, maar wat Rutte heeft, heeft gedaan, is grote woorden in zijn verkiezingsprogramma. Vervolgens grote woorden bij het regeerakkoord samen met Diederik Samsom. Maar uiteindelijk toch weer terug naar het hele volk naar de polder, in al zijn ellende, om te vragen... vindt u het goed dat we een keer gaan hervormen? En dan zegt de polder niet. Maar ligt dat ook niet gewoon aan een Tweede Kamer... die, die, die toch voor makkelijke politieke uh, succesjes gaat en niet, niet kijken naar het grote. Nou, we hebben een, we in Nederland een, in ieder geval een fantastisch consensusmodel, wat in goede tijden echt heel goed werkt. Ja, maar, nu, maar in slechte in crisis, tijden niet. zorgt het ervoor dat we altijd te laat zijn. Ja. Hebben we hebben al veel eerder meegemaakt. zijn altijd te laat. Ja. De lonen zijn, die bewegen te langzaam. De, de arbeidsmarkt beweegt te langzaam. De politiek ja. beweegt te langzaam. En dat is niet zo erg als het goed gaat. Maar daar zitten we nou een keertje met een gepakke peer. Okay, nou ja, het is een traditioneel sociaal... gebrek aan leiderschap. Wat fijn is. Hè? Ja. Want, want soms is het gewoon fijn als het een beetje doorrommelt. Omdat het toch wel goed gaat. Maar ja. Als er een, een, een transitie nodig is. Een korte, snelle verandering. Ja, okay. uh, nou, we hebben, we hebben eindeloos, he. eindeloos gepraat over een sociaal akkoord. Eindelijk ligt het. Er zitten alle sociale partijen, Bedrijfsleven ook aan tafel, meneer Berdowski. Het duurt eindeloos. Waarom niet op een gegeven moment gezet, We stappen eruit. We regelen het zelf. Huppakee. VNO-SW, al die bedrijven. Boem weg, bondenweg, eh, ja. afgelopen avond. Nou, ik weet, ik weet dat het gevaarlijk is. En het is wel bij Ik hoop dat je, dat je de, de economie en het aansturen van het land vergelijkt met het aansturen van het bedrijf. Dus ja. ik ken de nuanceverschillen ook wel. Ik kan wel verzekeren als ik de besluitvorming binnen, binnen ons bedrijf eh, iedere keer langs een brede maatschappelijke discussie zou ja. voeren, dan weet, te te zeker, weet ik zeker dat we niet de stappen gemaakt zouden hebben die we gemaakt hebben. Dus... En, en het is precies wat Matthijs zegt. Iedere tijd vraagt zijn eigen uh, leiderschap. Ik denk wel dat we nu echt zitten te schreeuwen om goed en krachtig leiderschap. En ik denk dat we ook moeten constateren dat Rutte niet de man is die dat gaat brengen. Maar dan is uh, van de career politician zelf. Waarom gaan uh, mannen zoals u niet na een, uh, een paar mooie dienstjaren bij zo'n bedrijf vijf jaar voor de maatschappij werken? Huppakee, word, dus, word dus premier Berdowski. Nou, ik kijk. Ik denk dat als je dat... Hè, er zijn natuurlijk landen waar dat gebeurt. Vind het mooiste voorbeeld vind ik Singapore. Maar het grote verschil is daar... Mm -hmm. dat je dan ook vijf jaar een bepaalde ruimte hebt... een marge hebt ja. om echt iets tot stand te, te brengen. Ik had toevallig uh, uh, afgelopen donderdag... Een, een bijeenkomst met de president van Panama. Dat is een, een, een, een ex-aannemer ook. Ja. Die komt uit, uit onze tak van sport. Is nu vier jaar president geweest en heeft denk ik fantastische dingen gedaan in Panama. Op een moment dat dat ook heel hard ja. nodig was, ja. maar heeft daar ook de ruimte in het, en het mandaat om dat te, te doen. Um, en het laatste reden, wat de... ik zou zeggen is dat je dat in Nederland... Hè, dat je naar dat model zou moeten gaan. Ik denk dat we daar voorbij zijn in de historische ontwikkeling. Maar dat naar mezelf vertalend, ik ben wel iemand... Ja, die, die graag uh, de handen uit de mouwen steekt, dingen aanpakt... en met een team goede mensen iets voor elkaar probeert te krijgen. Ja. Een bepaalde mate van regie daarin wil voeren. En ik, ik, ik zie mezelf toch wel redelijk vastlopen in de, in de, in de Haagse stroop. Uh, nou, het, is, het is natuurlijk ook wel een heel ander tak van sport, hè... Want... Hey, een andere succesvolle zakenman in de politiek, dat is uh, Silvio Berlusconi... Uh, het gaat ook niet <laughs> altijd goed. En, nee. en ik denk dat er het zijn het niet zozeer. Ja, je hoeft het niet per se altijd af te geven op de ja. kwaliteit van de politici. Als er andere mensen zouden zitten onder dezelfde omstandigheden. met de Nederlandse geschiedenis en het krachtenveld. en de problemen mm -hmm. bij de vakbond. Hè, die natuurlijk vecht voor zijn zelfbehoud. Door, door tegen de wind in te gaan hangen nu. Ja. Ja, dan, dan je had je het waarschijnlijk net zo moeilijk gehad als Rutte. Dus het is niet meteen een ja. kwaliteitsprobleem. Het is hoe we het land georganiseerd hebben. En ja. Dat pakt nu even slecht ja. uit. Ja, toch, we hadden vroeger een VOC-mentaliteit. en je hebt wel eens ja. gezegd: die hebben we niet meer, die zijn we kwijt. Dat ja. klopt toch? Uh, de ja, voor is het balkenende die dat... Uh, nou, maar jij hebt in de in, in interviews regelmatig gezegd dat we dat ontberen. Nou, wij, dat vooral als het gaat om waar we naar exporteren. We mm -hmm. hebben hier een bedrijf wat op de wereldzeeën bevaart, ja. letterlijk. Ja. Maar de meeste Nederlandse bedrijven... Ik heb wel eens gekeken waar exporteren we nou eigenlijk naartoe. Ja, dat is toch België, Duitsland en Groot-Brittannië. En wij, onze export naar China was ongeveer net zo'n groot deel van ons exportpakket... Ja. als de export van Portugal naar China. Ja, dus komt, we laten het wel liggen daar. Het komt inderdaad. toch altijd op neer, maar, zodra we in Enschede zijn... dan is de stap naar Duitsland makkelijk te maken ja. bij de volgende winkel. Dat is toch een beetje... Nou, kijk, ja, precies, maar Duitsland, wij, ons, onze grote asset is dat wij hinderlijk in de weg liggen tussen de Noordzee. En, en de Duitse, de Duitse achterland. <laughs> ja. Dat is de truc van Nederland. Ja. Uh, daar, daar kunnen we altijd geld mee verdienen. Maar het is natuurlijk niet echt export. Echte export is markten veroveren op plekken. En daar zijn sommige Nederlanders dat heel goed we in. Hè? Ja. Wij zijn, nee, maar, ja, maar ja, nog steeds. Maar wij is, zijn de eerste in iedereen. Afghanistan. Wij zijn de eerste in ja. Somalië. We wij wij, wij hebben goede ondernemers. Maar het, het, het, het, het, het middenbedrijf in Nederland kijkt niet buiten Europa. Ja. Hoogstens een beetje naar Polen. Maar niet naar, naar Azië of Latijns-Amerika. Als nou, een soort totale exportquote natuurlijk groot is hè, in dit land. Ja. In vergelijking met andere Dat dan is het goed. Nee, dat is Lid van, dat weet ik niet lid van de Rijkscommissie Export-, Import- en Investeringsgaranties, volgens mij. Een adviesorgaan van de overheid. Hoe, hoe gaat dat daar dan? Oh, ik moet zeggen, daar zit ik nu tien jaar in. Um, en dat zijn met name de exportkredietverzekeringsfaciliteiten. Uh, We zijn heel hard bezig om daar ook financieringsfaciliteiten aan toegevoegd te krijgen. Ik moet zeggen, dat heeft zich ook ontwikkeld in de laatste tien jaar. Uh, het ministerie van Financiën is de belangrijkste gesprekspartner daar, maar ook mm -hmm. EZ zit daarbij. Uh, uh, en belangrijkste exporterende bedrijven zijn er allemaal vertegenwoordigd. En daar kijken we heel nadrukkelijk naar laat ik zeggen, die exportondersteunende faciliteiten... die je nodig hebt om met name export naar moeilijkere landen... Niet naar Duitsland of naar Engeland, dat is allemaal redelijk geregeld. Maar met name naar landen als landen in Afrika, Zuid-Amerika, noem ze maar op. En ook nieuwe landen, die, het werd net al even Afghanistan genoemd. Nou, dan zit je met bepaalde risico's, die wil je verzekeren. Die kun je niet in de markt verzekeren. En dan is het zeg maar, via Atradis een mogelijkheid om dat te doen. Uh, ik moet zeggen dat het overleg uitstekend is. In 2008, toen we ook zagen dat er extra maatregelen nodig waren... hebben we dat ook redelijk snel met, met financiën bespreekbaar gemaakt. Uh, we hebben recent een benchmarkonderzoek gedaan, uh, ook vanuit de water, uh, topsector water getrokken. Ja, en daar blijkt uit dat we inmiddels de laatste twee jaar achter zijn gelopen, uh, omdat wij ons beperken tot uh, export uh, kredietverzekering. Ja. Uh, maar de landen om ons heen inmiddels ook heel nadrukkelijk aan met de dat financiering, financiering doen, juist, dat omdat financiering je bezig zijn. Ja. En met name lang, he, langlopend geld, ja. uh, vijf jaar, zeven jaar, tien jaar, wat je vaak ook voor infrastructuur of kapitaalgoederen nodig hebt. Ja, ja daar was natuurlijk acht jaar geleden geen probleem in Nederland om dat te krijgen eigenlijk is het wel een beetje lastig. Maar waarom Langveld gaat het in het omveld wel? Waarom kan het bij andere landen wel? Waarom kunnen we... Dit lijkt wel weer precies op het verhaal wat, wat Matthijs ook net uh, onderschrijft. Daar missen we toch een beetje die VOC-mentaliteit vanuit, vanuit de overheid... die daarin mee kan sturen. Ja, nou ja, goed, daar ligt dus ook een taak voor bedrijfsleven... om daar vervolgens tegenaan ja. te duwen en te trappen. En dat, uh, dat, uh, dat, dat is bij ons in goede handen, kan ik u <laughs> verzekeren. Uh, maar Wat? ik moet zeggen, dan, dan vind je een gewillig oor. Maar dat gebeurt natuurlijk wel op een moment dat de overheid terecht zegt... dat mag geen extra budgetaire consequenties hebben, dat ja. vind ik terecht. Ja. Ja. Alleen, er zijn ja, garantieachtige structuren die andere landen ook inzetten... Hè, waarbij je bijvoorbeeld gegarandeerde obligaties kunt uitschrijven... voor een pool van, uh, van financiering, ja. uh, die je vervolgens bijvoorbeeld door een club als Atradis weer uit zou kunnen zetten. Dat is dezelfde grap trouwens. Hè, dat elke keer als de overheid niet extra geld wil uitgeven... Nee. dan doet ze het via garanties. En elke boekhouder zou zeggen... oh, oh dat kost ook geld, dat dat schrijf op je balans. Maar de overheid heeft geen balans, alleen maar een kasboek. Dus kunnen we al dat soort kosten kunnen verstoppen kunnen we onder de, de nummer 0. Vonden, ja. ja, Waarbij hier de, de nuancerende kanttekening geplaatst moet worden... dat is de, precies de discussie die we met, uh, met financiën hadden... is dat het per definitie alleen maar transacties kunnen zijn... die al een kredietverzekering hebben... Ja. Ja, dus, de, dus dat Een stukje van het risico ja. liep je al. Het ja, ja. ja. ja, Dus uh, niet garantie op garantie. Op garantie. Nee. Ja. Okay. Heren, we gaan even naar de column. En die komt van de hand van financieel geograaf Ewald Engelen. Het is onthutsende lectuur. De voorjaarsnota 2013 die het kabinet vorige week heeft rondgestuurd. Uiteraard hogere uitgaven. Door meer uitkeringen als gevolg van tegenvallende groei. En door onvoorziene posten zoals hogere bijdrage aan de EU... en de nationalisatie van SNS. Maar de echte pijn zit elders. Over de hele linie zijn de belastinginkomsten lager dan geraamd. Inkomstenbelasting 2,4 miljard lager. Vennootschapsbelasting 2 miljard lager. Accijnse 0,6 miljard. Rijtuigenbelasting 0,5 miljard. En als klap op de vuurpijl 2,1 miljard minder btw-inkomsten en dat ondanks een pakket aan lastenverzwaringen dat de staat 22 miljoen rijker had moeten maken en u armer. Ik hou er rekening mee dat we in augustus nog eens 6 miljard gaan ombuigen. Al dus Dijsselbloem eerder deze week in een reactie. En je hoeft geen wiskit te zijn om te begrijpen... dat door de verslechtering van de economie... de problemen voor de overheid eerder groter zijn geworden... de afgelopen maanden dan kleiner. Kennelijk kent niemand op Dijsselbloems ministerie de economische wet... dat hogere belastingtarieven de economie afknijpen... waardoor belastinginkomsten dalen in plaats van stijgen. Reagan baseerde er ooit zijn Reaganomics op... en maakte daarmee de man achter deze wet, Arthur Lever, wereldberoemd. Veertig jaar later zijn we beland in een omgekeerd experiment. In reactie op dalende inkomsten verhoogt Dijsselbloem steeds opnieuw... De belastingen. Net zolang tot er niets meer te belasten valt. Dijsselnomics. Kan iemand, Dijsselbloem en zijn van Salle... snel even die wet van Lever uitleggen voor het... Te laat is. En dat zijn Evert eh, wat Engelen, financiële geograaf. Terug te luisteren op onze website trossinbedrijf.nl. Ja, Matthijs Bouwman, de wet van Lever, was dat bekend? Uh... Jawel, jawel, dat is als je... We uh, toevallig Centraal Planbreufte van de week... nog een heel congres over gehad, zo'n beetje. Hm? Dat als je hele hoge belastingtarieven hebt... en je verhoogt ze nog meer... dan gaan mensen minder werken en minder gaan de belasting en, omzeilen. En, en dan je neemt de je optreks af. Ja. Maar dat is in Nederland voor het gemiddelde belastingopbrengst niet het geval. Het is zo, als je de belastingen verhoogt... en je denkt een miljard op te halen... Ja. dat je dan nou maar 800 miljoen, miljoen ophaalt... omdat ja, die 200 miljoen gaat, gaat door de kapotte economie... vanwege die belasting gaat verloren. Maar het is niet dat als je een miljard wil, extra wil ophalen... dat je een anderhalf miljard minder opbrengst krijgt. Daar, daar uh, laat ik zeggen, Hij schiet wat door? Overdrijft. Eh, wat de belangrijkste reden dat die belasting... Is hij, teven... is hij een pessimist tegenover de eeuwige opbrengst? Nee, ja, ik weet niet of hij een pessimist is. Hij, hij, hij kijkt heel erg naar de rol van de overheid... in het oplossen van de crisis. Wat de mensen niet meer uitgeven, moet de overheid overnemen, is het idee van Ewald. En ja. ik denk dat dat best interessante Keynesiaanse kanten heeft... maar dat we, daar, uh, dat we daar binnen de euro per land... dat niet zelf een beetje kunnen gaan zitten. Helaas weten we pas over 40 jaar wie er gelijk had. Vaak in deze discussie. Ja, ja, mooi hè. We gaan even naar de boeken aanschuiven uh, heren. Iedere week doen we een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. Die worden ons toegestuurd, nog steeds... door uitgevers die het willen proberen. Want we hebben hier een soort elevator pitch met betrekking tot boeken. Als de achterflap of de binnenflap niet aanspreekt... dan ja, haal je helaas de eerste paar in niet. Dan lees je het gewoon niet en dan gaat u eruit. Dus u moet echt goed uw best doen om te zorgen dat u ons overtuigt van het feit dat u een mooi boek gemaakt heeft. En dan pas mogen we door. En degene die dat doet, keihard en meedogenloos, is Misha Blok, eindredacteur van Tolstienbedrijf. Misha, je hebt er drie. Drie boeken. Uh, Antifragiel, van de van oorsprong Libanese Nassim Nicolas Taleb, voormalig beurshandelaar. Vijf jaar geleden, misschien ken je hem daarvan, schreef hij de bestseller De Zwarte Zwaan. En dat ging over alles wat we niet weten. Zijn nieuwste boek Antifragiel gaat over omgaan met dingen die we niet begrijpen. Hoe overleven we in een wereld die zich niet laat voorspellen? Klinkt heel interessant, ook voor managers. Je moet er wel even voor gaan zitten. 500 pagina's, filosofisch. Uh, maar lijkt me toch wel een aanrader. Ik ben er zelf niet ingedoken. Oké, okay, maar dat had meer met tijd <laughs> te maken dan met de achterflap. Oh, okay, okay, okay. En dan de Manager-meetlat van Co van Leeuwen. Op de achterflap leg je management skills langs de meetlat met behulp van het Think Value Framework. Dat handvatten geeft om het managen van het businessmodel te verbeteren. Mm -hmm. Nou, ik kan zelf niet zo goed tegen die Engelse termen. Uh, mocht je daar geen problemen mee hebben, be my guest. Um, snel door naar een boek met een Engelse titel, maar dan op de voorflap. Mm -hmm. En dat is Bus. Van Jonah Burger, een marketingprofessor aan de Universiteit van Pennsylvania. Op de achterflap, waarom worden sommige producten en ideeën populair? Waarom krijgen sommige producten een oorverdovende bus? Dus uh, gaat iedereen erover praten? Wil iedereen uh, alles van afweten? En waarom belanden sommige producten in de vergetelheid? Mm -hmm. Waar gaat het om? Uh, hij zegt mond-tot-mond -mond reclame, wisten we natuurlijk al langer, is de belangrijkste factor achter zo'n 35% van alle aankoopbeslissingen. Uh, het is overtuigend, hè, want we geloven vrienden eerder dan de reclame. Het is gerichter. Je vertelt alleen vrienden die op skivakantie gaan over jouw fantastische nieuwe skis die je hebt gekocht. En hoeveel procent van de mond-tot-mond -mond reclame vindt er online plaats, denken jullie? Dus uh, hoe groot is het percentage Oeh. mensen dat via Facebook en Twitter over een product schrijft? Dat is vrij veel, denk ik, ja. Oh, geen idee. Ja, en maar ook als je de reviews erbij hebt? Ja, de, ook de reviews. Oh, Dat ja, ja. is voor mij de enige, het enige waar ik naar kijk. Dat is kritisch Ja, iets koop. ja het, het is maar 7%. Oh ja? oh, maar 7%. Dus uh, deze man had een pleidooi voor uh, de ouderwetse mond-tot-mond -mond reclame. Nou, en heeft hij daarmee de scrutineering overleefd? Ja. <laughs> ja nou, we hij... Laten we hem gek maken door alle social media. En ja, en, precies. Ja. Ja. En hij, hij zegt, sociaal ja. wisselgeld, dat is heel belangrijk. Mensen delen dingen, uh, vertellen verhalen... waardoor ze zelf beter overkomen. Oké. Okay. Hoe, hoe doet Peter Bedoski dat met buzz? Hoe creëer je die bus? Ja, nou ja. Hè, ik, ik, heb, weleens, ik heb een directe associatie weleens, ja. met de Buscocks. Dat was een van mijn ja. favoriete bands uh, <laughs> in de tachtige jaren. The Rumor uh, Around the Brand. Yeah. Yeah. The maar Nee, dit maar is de Rumor Around the Brand. Maar ja, dit, is, dit is natuurlijk. Typisch op consumer products uh, gericht. Ja? Om een bus rondom Boscalis uh, of Smit of dokwijs op te richten, dat is natuurlijk niet, niet, niet erg relevant. Ja, maar het gaat om het besturen van je communicatie ook. Hoe, uh, hoe doe je nee, daar, daar zijn wij het feit dat ik hier vanmiddag zit, maakt daar een integraal onderdeel van uit, uiteraard. Um, daar, daar, daar hebben we heel veel oog voor, waarbij je aan de ene kant kijkt, uh, hoe presenteer je bijvoorbeeld naar een nieuw marktsegment als de olie en gas. Wij zijn zeer nadrukkelijk aanwezig geweest op het OTC. De grootste offshore technology conference in, in Texas, Houston. Uh, drie weken geleden hebben we heel breed uitgepakt met, uh, met Dokwijs ook. Dat is belangrijk, daar moet je bus creëren, daar moet je dan staan. Uh, 300.000 man die daar komen die echt de internationale arena op olie- en gasgebied uh, bepalen. Mm. Um, maar je kan ook nadenken over bijvoorbeeld de arbeidsmarktcommunicatie. Nou, iets wat ik vanmiddag doe plaats ik meer in die context, bij wijze van spreken, ja. dan in een andere context. Dus wij kijken heel gericht naar doelgroepen... en de beste manieren om je daar te presenteren. Juist. De arbeidsmarkt, daar zijn social media voor ons hartstikke belangrijk. Hebben wij gemerkt. De jongeren moet je op die manier toch zien te benaderen. Dus daar moet je aanwezig zijn. Ja. Ik heb er zelf helemaal niks mee, zeg ik je eerlijk. Maar als bedrijf kun je natuurlijk die, die houding niet permitteren. Nee, precies. En die beurs die u dan creëert, dat hoor je vaak. Hè. Als je geconducteerd ge ge wordt met Hollands glorie en mooi en technisch... en een jongensbedrijf en een jongensboek... Dat zijn toch de elementen waar je aan moet denken. Hè? Ja, ik dat vind het heerlijk dat u het zegt. Want we zijn he? voortdurend ja. aan het voeden. Ja. En u zegt het, uh, zegt het na. Dus dat betekent dat de bus inderdaad rondgaat. Ja, en dat is goed om gaat. te horen. Ja, dat zouden veel meer bedrijven moeten doen die technisch personeel nodig hebben. Want die klagen vooral dat ze niet de goede mensen krijgen. Dat ja. ze niet zijn opgeleid. En dat ze dan weer een Rus of een, of een Chinees moeten nemen. Uh, en vervolgens zie je ze bijna niet. Uh, bij wijze van spreken op de billboards in de stadions. Al die mooie technologische bedrijven. Denken allemaal mijn markt dat is B2B. Hè, andere bedrijven Pref. leveren. En ik ga niet, terwijl ze moeten bedenken. Nee, ik wil de, de, de beste Nederlandse student aan mij verbinden. Dus ik moet een beetje, een beetje hip zijn. Nou, er is nu eindelijk een techniekpakt. Er zijn nu een paar bedrijven, ja. ISM, Meerweden bijvoorbeeld, die is bezig om nu. Ja, maar veel van die bedrijven die dat, die dat doen. Het zijn vervolgens moeilijk. Ik, ik heb met de Wereld Uitdoor zo'n serietje gedaan... Ja. Hè, met succesvolle bedrijven. Ook topman van uh, Dogwise is daar geweest. En de slimme die daar aan mee wilden doen... die deden dat omdat ze zeiden... niet omdat, omdat ik uh, Dogwise ga geen schip verkopen aan een kijker van de Wereld door Nee, die, die wil gewoon goed personeel die krijgt krijgen. krijgt de mensen, ja. ja. ja. Maar er heel veel bedrijven die doen niet mee en zeggen... ja, we hebben er niks aan. En ik ben dan wel benieuwd, Mathijs Bouwman... Uh, is dat iets waar u bewust mee bezig bent? U bent populair econoom, hè? U heeft meer dan 25.000 volgers op Twitter. Hoe creëert u die buzz... Nou, ja, dus, nou, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Uh, mijn mijn businessmodel bestond toen ik begon als kleine zelfstandige, want dat ben ik ook. Het uh, bestond niet uit meer van ik ga maar een boek schrijven en dan kijken we wat er gebeurt. Maar ik, ja, met je kop af en toe op tv, dat helpt volgens mij. En met Twitter ben ik, dat is het enige waar ik echt actief mee bezig ben... om te proberen mensen relevante, maar ook een beetje leuke informatie... over economie te geven, over wat er gebeurt op dit moment. Soms heel snel, soms een andere invalshoek, soms iets wat niemand kan vinden. Maar vooral dan voorkomen dat je foto's van, uh, van het eerste potje van je kind gaat zitten twitteren. Dat, <lacht> dat <straks> schrikt schrik <lacht> mensen af. Dus zakelijk, maar wel met, met persoonlijk. Ja, dat is heel wat goed. ik bedoel. En inderdaad, ik ben gisteren door de 25.000 volgers gegaan. Ja, dat was ik ben echt heel erg trots op. Gefeliciteerd. Ik ja, weet dan niet dan wat dan ik eraan heb. Maar je meteen weer heel veel buzz om hen creëren? Dat je, dat je er al 25.000. Nou, nou, precies. Bij het, op het, op het uh, Twitter-account uh, Matthijs Bouwman, zonder W, Matthijs met 1T. Uh -huh. Ja, dat, uh, dat is een heel interessant Twitter-account. Uh -huh. Bij deze. Ja. Bij deze. Reclame gemaakt. Wat erg. Misschien nog één keer titel en auteur: Buzz van Jonah Burger, en uitgave van Spectrum. Dankjewel. Ja, we gaan nog praten, want we hebben niet zoveel tijd, meer een minuutje of zes. Ik wil toch nog eventjes naar Boskalis. We zeiden het al, we hadden het over die hè, autonome groei versus fusies uh, en overnames. Wat staat er voor de, op, de, op de rol? Want er zijn nogal wat bedrijven die best interessant zijn voor een maritieme Je kan nog alle kanten uit, natuurlijk onder water. Ik noem maar wat. Ik riep ja. al in een uh, voordat we begonnen. Deep Ocean, leuk bedrijf. Kun je ze overnemen? Is mooi. Doen we niets met twee en dat soort dingen. Ja, nou ja, misschien zeebedden is het iets voor, voor beter bed. <laughs> um, nee, maar wij, wij hebben inderdaad een strategie van, van uitbouwen binnen een kader, waarbij we gezegd hebben: we richten ons heel nadrukkelijk op die energy offshore. Ja. Uh, ik zei al even, van 1 tot 2 procent marktendeel... dus er liggen nog veel mogelijkheden. We, zei, we hebben nu net de overnaam met, met, met, van uh, Dokwijs afgerond. Ja. Smit hebben we drie jaar voor genomen om echt goed te integreren. En dat waarom, was het ook met de cultuur te maken van die, van die bedrijven? Nee, die culturen die zitten veel dichter bij elkaar. Is ja, dat op een gegeven zo? moment, Als je, de, natuurlijk als je bij, bij Google Earth ver genoeg inzoomt... dan zie je het verschil tussen Papendrecht en Rotterdam. Ja. Maar ga je er iets verder vanaf zitten dan een, een buitenstaander is op dit moment niet meer in staat om als hij bij ons op kantoor komt... Hè, inmiddels is, is, is Smit ook fysiek geïntegreerd, ja. Buitenstaanders ziet echt de verschillende bloedgroepen niet meer. Mm. En bij DocWise zal het nog sneller gaan... want die zitten qua cultuur nog veel dichter bij ons. Maar uh, we nemen de tijd om het goed en zorgvuldig te integreren... om het, het, zeg maar het marktconcept weer goed ja. neer te zetten. Daar gaan we voor uh, DocWise twee jaar voor uittrekken. Uh, vergis niet, we hebben 1,3 miljard uitgegeven... en we willen ook wat dat betreft de balans goed op, uh, op orde houden. Daar hebben wij altijd een ijzeren discipline in, uh, in gehad... en dat willen we ook zo houden. Dat gezegd hebbende, uh, wij gaan nu naar een niveau dat we jaarlijks ongeveer 700 miljoen euro uh, bruto cash genereren. Uh, en die kunnen we aanwenden uh, voor, uh, voor verdere uitbreiding. Pracht. Er zijn ideeën over. U noemde al uh, als subsidieactiviteiten staat hoog op ons uh, lijstje. Uh, dus wij gaan uh, eind dit jaar gaan we een nieuw businessplan schrijven en daar zal ook weer uh, een visie op, uh, op verdere groei en acquisitie mag in komen. Ik, mag ik iets vragen? Ja, ik, ik hou erg van die Hollands Glorie aandelen op de beurs. Want als je erover moet praten, is dat veel leuker dan over, uh, over een verzekeraar of een vastgoedfonds. Nou, was ik een fan van Imtech en van Fugro en van SBM Offshore. Allemaal van die lekkere dienstverleners. Daar, daar horen jullie eigenlijk ook bij, bij dat, bij dat clubpie. Maar die hebben allemaal het afgelopen jaar wel, wel schrikbewegingen gehad ticke, op de beurs. Ticke omdat ticke er, had, ja. Of omdat er een schandaaltje was, of omdat ja. er iets niet geleverd werd wat goed was. Of omdat nou ja, er een groot schandaal was en de topman zelf moest aftreden, die ook een beurslieveling was, zoals bij Imtech. Uh, heeft u dat wat gedaan? Bent u voorzichtig geworden? Of, of nou ja, ik, ik heb in ieder geval uh, na de presentatie uh, van de, de, de, de jaarcijfers mijn roadshows gehad. En daar was dit een terugkerend thema het buitenland. Want dan, ja. daar leven ze nog wat, wat verder is van Nederland. In Nederland is dan? Wat is er mis in Nederland? Wat is er in godsnaam aan de hand? Um, wat heel belangrijk is, en, en dat heet, daarom zeg ik ook, wij nemen de tijd om te integreren. Wij zijn een heel centraal aangestuurd bedrijf. En met name... Alles wat te maken heeft met contracting, aannemerij... daar is de essentie van ons vak het managen van risico's. En wij hebben een, een, een hele sterke filosofie dat wij alle... Risico's vanuit papendrecht willen ja. managen. Daarom wil een Amerikaanse de... manager zijn ja. die op zijn eigen houtje oh, dingen nee. doet. Die je nee, niet nee, nee, laat staan een Duitse manager op. die op zijn eigen houtje uh, vervolgens een werk in Polen aanneemt. Uh, en dat onder de radar houdt. Ja. Uh, of dat Treasury überhaupt decentraal geregeld zou zijn. Uh, het is de, het hele kasbeheer. Kasbeheer zit bij mij om de Allo. hoek. Ja. Ik krijg Ik iedere week een totaal overzicht van alle kasposities overal. Hm. En wij weten altijd wat er gaande is. Maar met name die discipline in het goed onderkennen van uh, risico's, het goed prijzen van risico's... contractueel zoveel mogelijk uitbannen van risico's... en operationeel mitigeren van risico's, dat is de kern van ons succes. Als je naar het hoofdkantoor van Imteg gaat, in Gouda... het wordt wat uitgebreid, maar het is één verdiepingje met een man of twintig... Uh, en je zet dat af. Hè, want dat is een heel decentralistisch, decentralistisch ja. model. Uh, met een heel agressief groeimodel erachter ook. Topline gedreven. Hm. Wat ik dus heel erg gevaarlijk vind voor een aannemer. Wij hebben ook geen topline growth targets. Wat dat aan gaat. Hè, daar geloven wij niet in. Uh, als je bij ons langskomt. Dan, dan zie je een kantoor waar zo'n 1200 man inmiddels zitten. Uh, en die aan de ene kant bezig zijn met de central resources. De schepen en de mensen zeg maar wereldwijd ja. aan ja. te sturen. Maar het andere deel houdt zich bezig met de engineering calculatie en risicomanagement van alle Precies, projecten. Dus wij hebben een wezenlijk ander concept. Ja. En als wij groeien willen we niet buiten dit model groeien? Dus het is het overnemen van een Texaanse aannemer. Hè, leuk, want ja. die doet veel in de, in de Mexicaanse golf... en die laten we lekker in, in Houston aanklooien. Die moet gewoon in paardrecht komen. Nou, en dus is dat eigenlijk en al niet dus, mogelijk. Dus lastig. Ja. Nee, en okay. dus beperkt, nou, ik ben vrij ja. gerustgesteld, maar uh, <laughs> dat is mooi. we houden u in de gaten. Heren, ja. uh, laatste vraag die ik altijd stel aan het eind van de uitzending... want we zijn bijna aan het eind... is wat is het opmerkelijkste wat u op de eerstvolgende werkdag... dus maandag gaat doen... Meneer Bedoski, wat staat er op de agenda? Nou, op maandag treft u het, want dan heb ik eigenlijk maar, uh, maar één activiteit. Uh -huh. Maar die duurt wel de hele dag. Uh, en dat is dat wij jaarlijks... Wij kennen een, een beoordelingsronde uh, uh, in, uh, in juni. Uh, en maandag staat bij ons op de agenda... dat wij uh, met uh, de leidinggevenden... door uh, de pool van mensen heen gaan die uh, in het buitenland zitten. En dat is eigenlijk ja, de de, de kern, zeg maar, mm -hmm. van waaruit wij kweken... en ook de kern van waaruit wij uh, internationaal bemannen. Nee. Eens per jaar hebben wij een, wij noemen dat een vlootschouw... Ja. staan we dus, zeg maar, bij die hele groep stil met z'n allen... en gaat, ja. die gaan individu voor individu gaat er doorheen. Dus kan ook bijltjesdag worden genoemd. Het hangt maar af van je welke ja. kantjes staat. Nee, maar het, het, het, wat wel belangrijk is, is daarin heel mee te geven. Nog. Bij ons staat uh, personeel dus heel hoog, ja. in, in, ook in de letterlijke aansturing. Matthijs, maandag, wat zo. Ja, ik kan heel kort zijn. Ik moet een column schrijven voor het Financieel Dagblad. Ja, die ik dat wordt tijd. Ja. En die nou, is voor woensdag, maar dinsdag zit ik op de ja? beurs. Dus daar heb ik geen tijd voor. Uh -huh. en, en ik ga met de aannemer praten voor uh, verbouwing. Want ik heb de groene waas van, uh, van die groene dwaas Rutte wel in mijn ja. hoofd. En ik ga lekker geld uitgeven. Geld uitgeven. Spenderen. Ja, dat is goed. Nou, personeel halen en geld uitgeven. Ach, het ging uiteindelijk ook wel weer over ondernemen. Dank u wel. Dit was weer een aflevering van Tos in bedrijf. Zometeen na het nieuws van twee uur, de Tos. met Carlo Brandsen. Te gast dan ook een ondernemer. CEO Henk de Vries van de Koninklijke de Vries Scheepsbouw. Maar hij is gek op auto's. Morgenmiddag, kwart over twaalf, een nieuwe perstribune. We nemen broodjes en koffie mee en een paraplu. Met EO-directeur Adrian Lok over de toekomst van zijn omroep. De EO is een, een omroep met de allermooiste boodschappen van de wereld. En volgens mij is het voor iedereen de moeite waard om juist over die dingen na te denken. Tennisser Martin Verkerk over Roland Garros en zijn haatliefdeverhouding met de tenniswereld. Ik ben eruit gestapt omdat ik er een beetje, ja, een beetje klaar mee was. En oud-voetballer Sjaak Troost over zijn herinneringen aan het EK van 18. Ik denk met, uh, met zoveel mensen, in zo zo'n sfeer, moeten we het gewoon doen. We gaan er in ieder geval voor. Neem weer plaats op de perstribune morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wilt u na het nieuws op Radio 1 ook meer weten uit Japan, Algerije of Spanje? Lees dan 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro.